Ransuilen werd geschreven door Gerrit Pleiter. Personen Rapsoudi, Hans Karsenbach, Bunk Erik Plooier, Meisje Lis Bakala, Man Jan Wechter en het spel werd geregisseerd door Ab van Eyck. Zelf te geloven dat je er bent, ergens, hoe dan ook. Je zit in de kamer, in je gemakkelijke stoel. Je hoort me. Je hoort me toch? Nee, zeg maar niks. Het is avond buiten. Je denkt aan de dag die voorbij is. De nacht die komt. Je luistert naar me. Het is zoals het altijd geweest is. Niets veranderd. Ik kom hier terug. Ik word verwacht. Ik ben op de kalender ingetekend. Een stip, een kruis, een woord. Rafsodi. Dit is de werkelijkheid. Al het andere is bedrog, waandenkbeeld. Ik praat over de werkelijke werkelijkheid. Geef me een teken. Hoe klein ook een teken. Doe er niet toe van hoe ver. Dat deze woorden, deze gedachten. Opgevangen. Gehoord. Je hoort me. Kun je er wel tegen zeggen, denk waar tegen, zeg ik. Tegen het werk hier, zegt hij. Best, zeg ik. valt me uitstekend. We zijn er genoeg die er niet tegen kunnen, zegt hij. oh nee, zeg ik. We hadden vorig jaar hier iemand, die is hier gek geworden, zegt hij. Helemaal hotel de boot, ook net op de stapel hier, helemaal. oh zeg ik. Die hebben ze betrapt. Die stond zich in zijn wachthokje uit te kleden. Spiernaakt. Het was hartstikke koud. Het voor. Maar hij stond zich maar uit en aan te kleden en toen ze hem laat over aanspraken wist hij er niks meer van ga je nagaan hoef je niks te vragen die was helemaal kan het je nog sterker vertellen moet dat moet dat ook een vraag mij doet het niet. oh nee ik doe het graag dat meen je niet Oh je wel De leegte gehoord. Geen geluid. Niets. Alleen je eigen ademhaling. Je bloedsomloop als je je handen tegen je oren drukt. Dit is de leegte. 24 uur wachtlopen. Twee uur in het wachthok. Vier uur rusten. 24 uur achter elkaar. Twee dagen verlof. 24 uur wachtlopen in een hokje van 2 bij 2 is te licht. Ik loop. Wacht. Ik denk aan de dag die voorbij is. 500 meter kaalslag. Dan de bosrand. Er is geen brief voor je, zegt hij. Ik doe of ik het niet hoor. Hij komt dicht bij me staan. Weer geen brief, Rapsody? Nou en? Je verwacht toch een brief? Wie, ik. Hoe kom je erbij? Ik denk aan de nacht die komt. 500 meter kaalslag in het licht van de schijnwerpers. Dan de bosrand. Zwart. Doodstil. Onheilspellend. En de uilen, natuurlijk. Als het donker wordt. De uilen. S'nachts, altijd. Het is verminderd menswaardig werk. Zo. Zeggen ze. Wie zegt dat? Hebben ze vastgesteld. Er is een rapport over verschenen. Ze beweren zoveel. Verminderd menswaardig. Het leidt tot vervreemding. De eentonigheid, de stilte. Ver van de bewoonde wereld. Lugubere sfeer. Je krijgt psychische toestanden. Mij doet het niet, zeg ik. Lekker rustig, zeg ik. ik krijgt tijd om na te denken. Je wordt nergens door gehinderd. Geen brief, zei hij. Nou, en zei ik. Ik verwacht ook geen brief. Wie zegt jou dat ik op een brief wacht kom? Nou, waar haal je dat vandaan, Bunk? Ik een brief? Woe. Heb jij wel eens uilen gehoord? In het donker? In de leegte? Als je zelf niets meer bent? Alleen maar ademhaling? Als je denkt, ik ben de laatste? De aarde is geen aarde meer. Kaanslag voor me. Verwoest bos voor me. Achter me niets. Ik sta met de rug naar de leegte. Ik loop wacht voor de leegte. Heb jij wel eens... Heb jij... Nee. Zeg maar niets. En dat dan? Wat bedoel je, Bunk? Dat? Die uilen? Dat doet me niets. Jou doet dat niks? Nee, niks. Ik hou wel van een beetje aanspraak. Ze praten tegen me. Ik zeg niks terug. Ik praat niet met uilen. Ik dacht anders... Ik dacht anders, zei hij. Niet doen, bunk, zei ik. Niet denken, zei ik. Ik wist wel wat hij wou. Doorzeuren over de brief die maar niet kwam. Ik hielp er van de domme. Ik zei, wat wij denken noemen, dat is voor 99% gereutel en gezwets... en voor de laatste 1% valt het nog te betwijfelen... of je het wel denken mag noemen in de exacte betekenis. Ik dacht anders. Nee, echt niet. Doet me niks, echt niet. Ik begrijp niet waarom je er zoveel drukte over maakt. Ik bedoel... De uilen doen me niks... Zolang het uilen zijn, mogen ze van me. Maar het zijn uilen, ransuilen Dat beweer jij. Ja, ja, dat beweer ik, ja. Jij kunt het weten. Precies, Bunk. Ik kan het weten. Soms hoor ik geroep en dan denk ik, jij bent geen echte. Je doet maar alsof. Je bent gek, Bunk. We moeten altijd op onze hoede zijn. We moeten voor ogen houden waar we mee bezig zijn. Geen moment dat het overliezen wat we doen. Daarom moet je dit niet te lang doen. Als het routine gaat worden, dan ga je fouten maken. Hier mogen geen fouten gemaakt worden. Je lijkt de commandant wel. Je praat precies zo gewichtig en stopzinnig. Je praat taal, Bunk. Als jij een beetje fantasie had, een sikkepitje maar... dan zou je je ook wel eens afvragen of er niets achter zit. Wat dan wel, Bunk? Zeg ik toch, je hebt geen voorstellingsvermogen. Overal zit wat achter. Weet jij wat er achter die commandantenwaard al zit? Weet je dat niet? Zal ik het je zeggen? Krankzinnigheid. Levensgevaarlijke waanzin. Geef hem mijn koffie eens even aan, Rapsudi. Geef me mijn koffie eens even aan, absurdie, zei hij. Waarom, dacht ik? Pak het zelf. Als je niet te beroerd bent, dan ben je knechtje niet. De koffie, schreef hij. Ik had het niet een beetje vlugger. Ik gaf hem het bekertje. En het vervolg mag het best een beetje vlugger, zei hij. Toen was het stil. Tijdje. Je kreeg geen brief vandaag. Je kreeg toch geen brief? Nee, ik kreeg geen brief. Ik vind het ook gezellig om post te krijgen. Een gezellig babbelbriefje over ditjes en datjes. Zet mijn koffies op tafel. En ik zet eens een bekertje weer op tafel. Het is niet te geloven. Ik deed het. Wat ze op de televisie hebben gezien. En waar ze vreselijk op moesten lachen. En dat de hond zoveel vlooien heeft. En dat ze allemaal vergaan van de jeuk. Nee, in geen weken kreeg ik een brief. En de kat een biefstuk uit de koelkast heeft gejat. Prachtig. Bericht me dat er ergens een stad ligt. Een huis staat. Een kamer is waar een brief geschreven kan worden. Bericht me. En dat bij de grote schoonmaak ze bijna uit het raam zijn gemieterd. Dat ze zich nog net aan het kozijn konden vastkloppen. Anders waren ze zo van tien hoog met hun 54 levensjaren spatader en ongelukkig huwelijk op de straat gekieperd. Geef me een teken. Laat me niet alleen met de gedachte. Ik ben de laatste. Geef hem de koffie nog eens aan, Rhapsody. Eens kijken of je nou de zuip is de troep. Het is niet te geloven. Ik deed het niet. Ik gaf hem de koffie deze keer niet. Ik hou niet van treurnisbrieven. Oma Jaap is dood en tante Betsy ligt voor pampers. Wat is het leven kort dan laten we met onze gedachten verwijlen... ...bij degene die een kommere leed hun dagen slijten. Zulke brieven, daar heb ik de pest aan. De koffie, Rhapsody. Ik ben jouw slaaf niet. Wat ik wel ben, vraag me dat niet, maar niet jouw slaaf. Dat dacht ik. Ik zie je dat ik dat dacht. Jij zoekt toch geen ruzie? Hoezo? Hoezo? Hoezo? Het is al de tweede keer dat ik het je moet vragen. Ik hoorde het niet. Oh nee, je hoort het niet. Nee, ik hoor het niet. Jij hoort niks. Je verziekt die de stemming. Geef me die koffie o. dan. Als je het dan weet welke je deed het. Ik weet ook wel dat ik nee had moeten zeggen. Ik had moeten zeggen, het is afgelopen. Waarom ik het toch deed? Waarom ik toch weer gehoorzaamde? Waarom? Je moet naar een weigering toegroeien. Je moet duizend keer in jezelf nee hebben gezegd. Voordat je... Nooit meer nee, zegt. Altijd ja, zegt. Ik oefen me hier in nee zeggen. Ik zeg ja. Maar ik oefen in nee. Wat doe je daar nou weer? Dat zie jij toch? Schrijf je een brief? Ik schrijf. Een brief. Zeg maar ja. Geef maar toe. Ik schrijf een brief, ja. Waarom? Als ze niet eens de moeite nemen om jou te schrijven. Als ze je mooi laten barsten. Dan schrijf jij. Wat moet je met je eigen zaken? Je mag hier niet schrijven. Het is verboden om andere werkzaamheden te verrichten. Dat staat duidelijk in de instructies. Als ze komen inspecteren en ze zien je, dan ben je erbij. Jij kunt wel zeggen het zal maar een zorg zijn, ze kunnen hem de maar dan had je dit werk niet moeten accepteren. Ik zei niets terug. Ik liet hem maar dat had ik moeten zeggen. Dat ik niet wist waar ik aan begon. Dat ik hier pas... in het wachthokje... de 500 meter kaatslag voor me. De gedachte. De omheining achter me. De camoufleerde bunkers. De gedachten. De uilen. De uren alleen. De gedachte ik ben de laatste overlevende. Een gedachte die ik niet denk, die mij denkt. Heb jij al eens... Heb jij... de gedachte? Je hoort me niet. Je luistert niet meer naar me. Het is niet meer zoals het altijd is geweest. Er is geen kamer meer waarin je zit te luisteren. Er is geen luisteren meer. Het uh, doet er niet toe van hoe ver. De lichtflikkering duurde maar een fractie van een seconde. Maar het was voldoende intens om aan de luchtblootgestelde mensenhuid tot de derde graad te verbranden. Kleren vlogen in brand, telefoonpalen verkoolden, stroodaken vatten vlam, dakpannen zwollen op. Ik heb lichamen gezien, de schaduwen van mensen in gesteente. Zwarte herinneringen aan een bestaan dat voorbij is. Zeg jij dat? Ben jij dat? Dat ben jij niet. Dat is een ander. Dit heb jij niet gezien. Het zijn geen ransuilen. Wat dan wel? Weet ik niet. Ik ben er nog niet achter. Daarom hou ik het er maar op dat het signalen zijn. Afgesproken tekens. Van wie? weet ik niet. Je kletst bunk. Heb jij ze dan wel eens gezien? Uilen zie je niet. Maar iemand moet ze toch een keer zien. Ik zie ze niet. Jij niet. Niemand. Je hoort ze alleen. En dat geeft mij te denken. Daarom zeg ik. Ransuilen, dat is de vijand. Die loert op ons. Die spioneert. Die volgt onze bewegingen. Het aflossen van de wacht. De persoonlijke eigenaardigheden van de bewakers. De vijand zoekt de lui uit die hier een potje van maken. De slaapkoppen, de briefschrijvers. De lui die in een wachthokje staan te lezen. De lui die dit een rotwerk vinden. Vind jij het een rotwerk? Nee. Dan ben je in een uitzondering. Vind jij het een rotwerk? Ik doe het liever niet. Ik doe ook liever het gewone werk. Maar ze hebben een beroep op de verantwoordelijkheid gedaan. Ook de rotklussen moeten gedaan worden. Maar sommigen kunnen er niet tegen. Er gebeuren hier ook dingen die ik niet vertrouw. We hebben hier een vent gehad. Nog niet zo lang geleden. Dat verhaal ken ik al. Dit niet. Die stond zich uit te kleden. Ik heb het je nooit durven vertellen. Ik liep op een nachtwacht met hem. Het was een heel gezellige aardige kletser. Leuke bouw had die jongen. Nooit niks aan gemerkt. Kom ik die avond in ons wachthokje om af te lossen? Loop ik met mijn kop tegen een paar schoenen aan? Wat zullen we nou, denk ik? hangt die? ...heeft zichzelf opgehangen, zeggen ze. Kom door het werk hier, zeggen ze. Het vreten je zenuwen. Ik geloof dat niet. Een jongen met zo'n vlotte babbel doet zoiets niet. Mij geloven ze niet. Ik zeg... ...het zijn de uilen. Dat is de vijand. Er is niks. Ik laat me niet bang maken. De gecamoufleerde bunkers die we dag en nacht moeten bewaken... ...ik bewaak niks. Als ik mezelf voorhoud dat achter dat prikkeldraad niets is... ...dan ben ik hier gewoon op vakantie. Zo beschouw ik het ook. Mijn werk is mijn vakantie. Je liegt er, ben jij wel eens binnen de omheining geweest? Dat wil ik ook niet. Dan weet jij ook niet waar je mee bezig bent. Dan bederf ik ook mijn vakantiestemming niet. Ik zal jou eens wat vertellen. Laat maar, bunk. Ik weet al wat er komt. Jij bent gewoon een napater. Jij praat als het instructieblad. Ik laat me niks wijsmaken, ook niet door jou. Als daar iets gebeurt, achter ons, achter het prikkeldraad. Als daar per ongeluk of expres iets misgaat. Hmm. Door een duisternis, diep als in de hel, kon ik de stemmen van de anderen horen die om hulp riepen. Ik begon vaag te merken dat ze begonnen weg te lopen van de plek. Ik stond direct op. En zonder een duidelijk ontsnappingsplan schuifelde ik zonder gedachten in de richting die ze allemaal gingen. Ik strompelde de brug over. Ik zag schimmen naast me voortbewegen. Aan hun uiterlijk kon je niet zien dat ze menselijke schepsels van deze wereld waren. Terwijl ik als in een droom voortliep, bereikte ik het einde van de brug. Tegen die tijd was alles al veranderd in witte rook. Witte rook. Opkomende grondmist over de kaalslag. Verwoest bos in het licht van de schijnwerpers. Meters hoge omheining. Gekamoufleerde bunkers. Als het waar is wat je zegt, Bunker, als het waar is, als je deze keer niet liegt, als je weet wat je zegt deze keer, de vijand, zeg je, is gins, daar, overal om ons heen, dan vergis je je, Bunker. De vijand, dat zijn wij. 2 uur 45 precies lieten we de rempedalen los en gaven gas. Tibits hield de machine over de gehele lengte van de startbaan op de grond. Zolang dat ik tenslotte voorzichtig maanden vooruitbal los. We hadden meer dan 7 ton extra gewicht en het toestel kwam moeilijk los. Toen wij in de lucht waren, trok ik het landingsgestel in. Witte rook, zei ze. Alles is veranderd in witte rook. Op 200 voet hoogte vlogen we met een bocht naar links en gingen op een koers van 338 graden. Een brief. Teken van gisteren en eergisteren. Verleden dat vandaag wordt. Geef me een teken, hoe klein ook. Een teken doet er niet toe van hoe ver. Anders is het vliegtuig niet teruggekeerd naar zijn basis, maar op weg gegaan. Beneden ons onttrekt het wolkendek ons het uitzicht vliegen op de instrumenten, recht op ons doel aan. Ik zag hem binnenkomen. Ik kreeg gespannen naar zijn handen. Hij had verscheidene brieven bij zich. Hij legde ze voor mij op tafel. Er is geen brief voor jou, zei hij. Ik zei niets. Deze keer is er niets voor jou bij, zei hij nog eens. Dat is dan jammer, zei hij. De volgende keer beter, zei hij. Alsof de aarde verdwenen is. Alsof wij alleen in de ruimte zijn. Zonder radiocontact. Zonder herkenningspunt. Alleen in de ruimte op weg. De volgende keer beter, zei hij. Maar het vliegtuig is opgestegen. Is op weg naar zijn doel. Niet meer te stuiten. Zoals een gedachte, eenmaal gedacht. Niet meer te stuiten. Paul begint een liedje te zingen over de boortelefoon. Ik hoor Parsons zachtjes meezingen. Tweede stem. Vals. Om ons heen de nacht. Zingen door het donker op weg. Goed dat je er bent, Rapsudi. Prachtig dat je er bent. Zet dat ding een beetje zachter. Kan je niet zo wat anders op dat ding laten horen? Tel maar wat ben ik behoed van die rotmuziek? Heb je een sigaret voor me? die geef me zijn sigaret. Jij ziet er niet meer zitten hier, hè? Het werk hier bevalt je niet meer, hè? Je wordt met een dag afweziger. Gooi die ballpoint er eens aan de kant. Zet die radio toch eens uit. Ik ga er wat aan doen. Uit dat ding, die! My bonnie is over the ocean, my bonnie is over the sea, my bonnie... Zing eens mee, Rhapsody. Ik heb geen zin. Maak je zin, zei mijn moeder ook altijd, maak je zin. Ik kan niet zingen. mocht op school niet eens meedoen met de zangles. Ik verziek het hele zanguurtje als ik mijn bek opentrop. Dat was dan een foute opvatting van die meester. Zingen doet de saamhorigheid groeien. Als je zingt, word je vanzelf solidair. We zingen ons solidair. Absoluut My bunny is over the ocean. My... Me zingen. My bunny is over the ocean. My bunny is over the sea. Zingend weg door de nacht die gestorven is van angst. Ocean. Oh, bring back my bunny. Jij krijgt geen brief vandaag. Al wekenlang lang niet. Al bunny lang is over the ocean. My is over the... meezingen. Doorgaan! Je moet net zo lang zingen tot je erbij hoort. Zing je solidair. My bunny is over the ocean. My bunny is over the sea. Ik hoor er niet bij. ook als ik meezing. over the ocean. In weken heb je al geen brief gehad. Jij krijgt nooit meer een brief. Je hoort bij ons. Heb je me lief? Ik heb je lief. Heel lief? Heel lief. Heb je me niets meer te zeggen? Nee. Dit is het enige. Ik wil dat je iets zegt dat helemaal van jou is. Ik kan het niet. Voor wat ik voel zijn geen woorden. Denk jij ook wel eens ik heb je niet lief? Nee, nooit. Heel eerlijk zijn. Ik ben eerlijk. En jij? Als je er niet bent. Als je weer weg bent. Als ik je wekenlang niet zie. Als je daar bent. Ja, dan weet ik het niet meer. Dan weet ik ook niet aan wie ik schrijf. Dan ben je een vreemde voor me. Ik schrijf een brief aan niemand. ik kan niet eens geloven dat hij aankomt. Want waar jij bent, daar is niets. Kapitein Paarsens roept kolonel Tibbets op over de boortelefoon. Als u het goed vindt, kolonel, begin ik maar. Oké, okay, zegt kolonel Tibbet. Ik kijk naar achter in de halfduistere rom van de machine... en zie hoe kapitein Parsons verstrooid zijn pijp tegen zijn hak uitklopt. Hij werpt een laatste blik op de controlelamp van het instrumentenbord voor zich. Dan glijdt hij naar beneden in de bommengang. We vliegen boven de grondmist. Ik loop wacht in de cockpit van het vliegtuig. Mijn vliegtuig is zo groot als de nacht. In de ruime heb ik een miljard Hiroshima's. Ik heb de dood van 100 miljard mensen aan boord. Een 25voudige dood aan boord. Ik ben de vijand. De vijand zeg je is schint. Daar overal om ons heen. Je vergist je punk. De vijand dat ben ik. Luister maar. De vijand vliegt over. Zingend. De vijand. Bring back, oh, bring. Back oh bring back my body to me. Ha, dat heeft maar goed gedaan, wist je dat? Het is lekker met je gezongen. Het is lekker voor je nou beter begrijpen. Dan ga nou niet meer schrijven, man. Laat dat toch rusten. Meiden die dat in hun kop hebben, die praat je toch niet meer om. Wat weet jij daarvan? Alles, jongen, alles. Als je mij bijvoorbeeld zou vragen... ...Bunk, wat schrijf ik daar? Dan zal ik jou het precies vertellen. Woordelijk. Wat schrijf ik dan? Een smeekschrift. Wat voor een smeekschrift? Je wilt toch liever niet dat ik in details treed? Oh, jawel. Ik zit hier niet op jou te kwetsen. Dacht u soms dat ik nog niet genoeg had van jouw grote bek? Moet je eens luisteren, absoluut. Nee. Oh, nee? Ik heb er genoeg van, dat zeg ik toch. Ik zei net tegen je, je moet weten waar je mee bezig bent. Dat weet jij niet, nog altijd niet. Dacht jij dat de mensen die hier in en uit gaan, die hier wacht lopen, dacht jij dat die niet in de gaten werden gehouden? Dacht je dat? En weet je hoe dat komt? Jij weet niet waar je mee bezig bent. Dit is een geheim object. Jij bewaakt een geheim object. Daarom moeten ze wel voorzorgsmaatregelen nemen. Oeh. Langzaam en met moeite kruipt kapitein Parsons uit de bommengang naar boven. Hij zegt niets, knikt alleen maar. We weten, de bom staat op scherp. De commandant zei tegen me, hou die Rhapsody een beetje in de gaten. Hij heeft alleen geen weken een brief gehad. Kapitein Parsons pers zich weer in de bommengang en houdt zich met de bom bezig. Binnen enkele minuten is hij weer terug. Nu kan ze elke ogenblik worden afgeworpen. Dat moet op 31.000 voet hoogte gebeuren. Ik hou jou geweldig in de gaten. Persoonlijk. Begrijp je het nou? Na de wacht moet ik een rapport over je uitbrengen. Wat ik over je rapporteer gaat je niks aan. Maar je bent nu ingelicht. Speerlap is genoteerd. Je moet je tanden poetsen. Ik kan je hier ruiken en ik zit vijf meter bij je vandaan. Genoteerd. Het kan me niet schelen wat je over me opschrijft. Schrijf maar dat ik deze hele zooi hier, deze smeerlapperij, dit wachtlopen, dit dag en nacht in een wachthokje en hier, jij... Ga maar door, ga door. Met je gecommandeer. Geef me een sigaret. Geef me de koffie eens aan. Zet de koffie op tafel. Ik heb er genoeg van. Doe het zelf. Ik ben jouw slaaf. Die staat er al. Heb je nog meer? Jullie, jullie met jullie bunkers, met jullie atoomdromen. Jullie met jullie vijanden. De bomen zijn jullie vijanden. Daarom hebben jullie ze omgehakt. De uilen zijn de vijanden. De mensen zijn jullie vijanden. Maar de vijand, dat zijn jullie zelf. Maak dat je wegkomt. Je hoort er nog wel van. Maak dat je wegkomt. Naar je wacht ook. Daar zul je spijt van hebben. Nee. Heb jij ook wel eens dat je denkt dat je zegt wat je niet zegt? Nee, zeg maar niet. Je houdt je mond. Er gebeurt niets vliegtuig vliegt nog altijd over. De stad ligt nu voor ons. De zon schittert in het water van de vele rivieren... die in het gebergte onmiddellijk ten noorden van de stad ontspringen. Ik denk nee. Ik zeg ja. Maar ik oefen nog altijd in het nee zeggen. Kolonel Tibbet zit nu zelf aan de stuurknap Wij volgen de loop van de middelste rivier... We vliegen recht op het punt aan dat we hebben uitgekozen. Er zijn geen vijandelijke jagers in de lucht. Er is geen lucht alweer geschud. De stad droomt zich zachtjes wakker in de morgen. Als er niets tussen beiden komt, dan gebeurt het. Over één minuut na nu, zegt De wit. Het is 9 uur 14 precies. Mijn horloge loopt gelijk met de klok van het laatste oordeel. 9 uur 14 en 10 seconden. Zit ik er gelijk de laatste seconde weg? Twintig seconden. Je bericht me dat er nergens een stad ligt, geen huis staat. Dat er geen kamer meer is om te wonen, dat berichtje. Veertig seconden. Zet de klok stil. Zeg dat het niet gebeurt. 45, 46. Stond, sta stil. Maan, sta stil. Alle vliegtuigen stil. 54, 55. Nee zeggen. Voor één en voor goed. Nee zeggen. Negenenvijftig. Nee. Nee, nee. Dat is Rapsoudi. Dat is iets met Rapsoudi. Ik heb dit zien aankomen. De hele nacht al. Voorzichtig. Uitkijken. De commandant zei nog tegen me: 'Let een beetje op die jongen.' Voorzichtig. Wie daar? Wie is daar? Dat ben ik. Ik ben Bunk. Waarom kom je dan niet tevoorschijn? Kom voor de dag. Zo. Jij. Doe geen gekke dingen. Leg je geweer neer. Jij bent de vijand. Nee, nee. Rustig nog maar. Leg dat geweer weg, Kapsoudi. Ik zeg nee. Wist je dat? Ik heb nee gezegd. Ja, ja. Jij hebt nee gezegd. Als ik niet nee zeg, als niemand nee zegt... Dat is waar. Je hebt gelijk. Geef nog maar hier. Dat ding heb je niet meer nodig. Je hebt het weer opzitten. Je tijd is weer om. Ga nog maar mee. Krijg je koffie. Ik doe dit niet meer. Nee, jij doet dit niet meer. Het is niet gebeurd. Hij heeft geen zestig gezegd. Het is niet één minuut na nu geweest. Nee, nee, niet één minuut na nu. Als ik niet had ingegrepen, dan was het gebeurd. Maar ik heb nee gezegd. Iemand moet dat nee zeggen. Je hebt gelijk. Iemand moet nee zeggen. Ransuilen werd geschreven door Gerrit Pleiter.